Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeke en dit is het nieuws van NOS op 3. Iets meer dan 60% van de Nederlanders is het eens met het asielbeleid. Dat hebben we laten onderzoeken. Een paar jaar geleden was het nog 65%. Iets meer dan nu, maar geen groot verschil, zegt de onderzoeker. Deze vraag hebben we zeven jaar geleden gesteld. Dat is eigenlijk wat mensen vinden van uh, het uh... ...opvangen van asielzoekers. En eigenlijk zie je dat het stabiel is... ten zich van zeven jaar geleden... ...toen er veel Syriërs in Nederland vluchten. En ook nu zie je nog steeds een meerderheid die gewoon vindt... ...ja, het is onze verantwoordelijkheid moreel gezien... Om, uh, ...om die mensen te helpen. Opvallend in het onderzoek is dat mensen die in de buurt van een AZC wonen... ...juist positiever zijn dan mensen die geen asielzoekerscentrum om de hoek hebben. Ze vinden het leuk, interessant of begrijpen dat zo'n plek hard nodig is. Wedstrijden tussen FC Den Bosch en Top Os zijn in de toekomst misschien wel zonder uitpubliek. Daarover is gisteravond meteen gesproken na de rellen. Een beveiliger ging zwaargewond naar het ziekenhuis nadat hij een hek op zijn hoofd kreeg. Er is veel gesloopt en fakkels belanden op de kunstgrasmat. De clubs kijken naar maatregelen, meerdere supporters zijn opgepakt. Gisternacht is een jongen uit de Hofvijver in Den Haag gevist. Hij deed mee aan een ontgroening van een studentenvereniging. De jongen moest rond middernacht in het koude water gaan zitten... en werd drie uur later door langslopende mensen gespot. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij welke studentenvereniging hij hoorde en of het gevolgen heeft, is niet bekend. En hulpverleners in Londen hebben sinds donderdag ongeveer duizend mensen behandeld... die in de rij stonden om de kist van Queen Elizabeth te zien... Zo'n 190 van hen moesten naar het ziekenhuis. Ze waren bijvoorbeeld onderkoeld, of flauwgevallen, of gewond geraakt. Vandaag is de laatste dag dat de Britten afscheid kunnen nemen. Er staat nu al een rij van meer dan 13 uur. Been very and a very monarch. This will be my the second time, yeah. I didn't think the feet would cope, to be fair. Het advies is om niet meer in die rij aan te sluiten inmiddels. Morgen is de begrafenis van Queen Elizabeth. Het weer nog, het is grijs, er zijn regelmatig buien. Met onweer, het is 15 graden. Komende week minder buien, meer zon en even warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Wel heb je een file op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein zijn bergingswerkzaamheden bezig. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Zaandam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is het van zon For sure, baby, come I'm a hard to make with it uh, Girl, I make it you bullosa. Pull over low. Apple life, make Ooh, Oh, no. bullosa, make, it. oh make it Oh, Girl, I want to make you Pull over I make you Pull over I want pull over Should be not this kind of things Where they make my tea, yeah. Yeah. And me, I understand, Say so your dad know like me, ah See me, I won't make you know. say me there for you, Cara. And if not, you pride me, that's what I like, see ya. I never trade you for nothing. With this love will make This love will me, me, me, me, me, me the child machine. Without you, to love. With that you, without you, I'm to good time that you, so bingo, bingo. me with this so finger, finger. you for nothing. I never trade you for you me I'm not gonna tell me what's every day mm -hmm. I'm wanna make, make you closer, baby. I'ma like I make you oh, baby. Oh, no, no. You're going home You're going home with me tonight Zonnetje schijnt en ik zeg over Puna En nu gaat het gebeuren. Dit wijntje gaan bekeuren. Hij schenkt en ik kijk. Ik walt hem gelijk. En ik uit zijn geuren. Deze smaakt briljant. Dus nu rijk ik hem de hand. 5, 6 Meiden om me heen aan de rosetjes Oh jeetje Ze houden van het leven ze atten, atten, atten En ze zakken naar beneden Voor je boy, het yeah, is mooi En yeah. sommige je, yeah. geef mij nog maar een rooie Ja rooie en Ze zijn met Vries de hele avond aan het klooien als Ze vraagt waar ik mee bezig ben dan Ik zeg geen Julio als dan <laughs> je ik Doe mij maar een ventje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 You the sand. Zandvoort als bruisende wachtplaats. Ook in de zomer. CFM. Ga je met me mee naar het strand vandaag? In de zon, zon, zon. Dat vroeg in de ochtend. Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Iets aan de hand, hand, hand. De liefde roept me.